Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Fijn nieuws voor mensen die zichzelf vaak openbaar vervoeren. Dit behoort vanaf nu tot het verleden. Geen treinen vanmorgen tussen Arnhem en Utrecht. Ochtend uur. reden er tussen 7 en 9 uur geen treinen. Er vielen zo'n 40 treinen uit. Met dus goed gezocht, treinverkeersleiders. Dat komt door ziekmeldingen en een tekort aan verkeersleiders. En zojuist werd bekend dat diezelfde treinen morgen tot 3 uur s middags uitvallen. De kans dat je trein uitvalt door een zieke verkeersleider is een stuk kleiner geworden. ProRail is de afgelopen maanden bezig geweest om verkeersleiders aan te nemen, schrijft het AD. Vorig jaar kwamen ze nog 70 medewerkers tekort. Begin dit jaar ging het om 45 verkeersleiders. en Waarschijnlijk daalt het tekort de komende maanden verder. In het Verenigd Koninkrijk zijn drie mensen opgepakt die waarschijnlijk als spion voor Rusland werkten. Dat meldt de BBC. Het gaat om twee mannen en een vrouw uit Bulgarije. Ze hadden een hoop paspoorten en identiteitskaarten met Allerlei nationaliteiten bij zich. Drie werden al begin dit jaar gearresteerd, maar het is nu pas bekend geworden. Een vrouw in Amerika eist een dikke schadevergoeding van een Italiaans restaurant in Boston. De vrouw ging vorig jaar een hapje eten en gleed uit over een plakje prosciutto. Ze brak daardoor haar linker enkel en was duizenden euro's kwijt aan doktersrekeningen. En ze wil nu een schadevergoeding van ruim 45.000 euro. En ontlading bij iedereen met een Spaans voetbalhart. Vamos a ver Olga Carmona con la zurda. Vamos! Ja, nadat ze vrijdag Nederland al uitschakelde, bleken ze nu ook te sterk voor Zweden. Dankzij een doelpunt vlak voor tijd. Daar hoorde je net het commentaar van. Het is voor het eerst dat de Spaanse vrouwen in een WK-finale staan. Dat is zondag en ze moeten dan tegen Engeland of gastland Australië. Die moeten morgenmiddag nog om 12 uur. Het weer, mix van zon en wolken. vanmiddag 23 graden in Friesland en 27 in Limburg. Morgen in het noorden veel zon. In het zuiden wat meer wolken en kans op een bui. En het wordt dan een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. I heb mijn first real six string, bought it de the five and dime, played it until my fingers bleed.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 take you down take your, your parachute, parachute and go take the maybe parachute. come back tomorrow take your, your parachute. parachute. i am take that you ever get in a sorrow and if the winds don't catch you i will i will if the winds don't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 I'm mm not -hmm. 106.9 FM. Tu mi. Quei momenti fradino. I distacchi e i ritorni, Da capirlo niente poi.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 Every time that we spent could die I want to feel it over all the love we felt Confina Confinati di cuore solo can you not stop dietro gli stecchi negli ogni suo sto pensando a te che... oh yeah sto pensando with every Fem met een hoofdletter z van Zon, Zee, Zamvoort en Zoom. 9 is Zong, Zee, Zandvoort en De next train will be from platform <middel>